zitten meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen. Syriërs moeten nu aan de grens een verklaring afleggen... over het doel van het bezoek en over de tijdsduur. Als het verzoek wordt ingewilligd... krijgt de vluchteling een visum voor een bepaalde tijd. Gladheid op de snelwegen is vanochtend uitgebleven. Volgens de ANWB waren de snelwegen goed begaanbaar. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland... waar code Geel voor was afgegeven. Wel kan het op lokale wegen nog glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat strooide gisteravond en vannacht uit voorzorg op alle snelwegen en zei daardoor geen problemen te verwachten. Het weer op de meeste plaatsen droog, vooral later in het oosten en zuidoosten af en toe zon, het wordt 4 graden. Morgen verandert er weinig, wel is er in het zuiden meer ruimte voor zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file tussen Naarden en knooppunt Muiderberg, 6 kilometer. Verderop bij knooppunt Diemen, 4. A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Deil, 4. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam, richting Den Haag bij knooppunt Watergraafsmeer. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag bij Noodorp 4. A16 van Breda naar Rotterdam bij de afrit Rotterdam Centrum 4 op de parallelbaan. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Beeldhoven 4. A44 van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk tussen Sassenheim en Knapend Burgerveen 10 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht, al het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan het beste via de A12 en de A4 rijden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo. Ben je wakker Robert -Jan? Ik ben wakker. Ja, dan kunnen we beginnen naar uur 2 van Standsvoort uh, op zaterdag. You're de uh, Seal, of MC het it's like that. Het is uh, 7.30. Welkom terug inderdaad bij Sofort op zaterdag... met in uur 2 de volgende onderwerpen. We gaan om kwart over twee live schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij gaat ons helemaal bijpraten over de Syntex nieuwjaarsrace 2015. De traditionele openingsrace van het circuitpark Zandvoort. Een vier uur race die op papier om drie uur zou starten. Maar die, we hebben al begrepen van Willem dat het iets later van start gaat daarover. En waarom dat allemaal is, dat horen we natuurlijk allemaal om kwart over drie. Verder natuurlijk de evenementenagenda. En als je nu denkt van het de nieuwe jaar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 overigens live op, he, op het Houtsplein. Ruim 12.000 mensen hebben genoten van het uh, eindconcert van uh, series uh, Request. En ook dus dit optreden van de uh, Chef Special. CFM Race Radio, Pit Report. Nou, we gaan naar onze eigen Chef Special op het circuitpark voor toe. Dat is uh, Willem van deze Willem, nogmaals, goedemiddag en nou live vanaf het circuit. Ja, goedemiddag. Was, uh, goedemiddag nogmaals, Vanaf het circuit, uh, wat anders is in die uh, warme studio waar jullie zitten, hè? Ja, hoe is je uh, weer daar? Nou, heerlijk joh. Uh, ja, toch? Je hebt je jasje uitgedaan, dus... Je hebt je jasje uitgedaan, ja, dat begrijp ik. <laughs> Nee, maar goed, eh, circuitpark Zandvoort, eh, zoals we eerder vanmiddag al hadden, ja, de tweede race in het Winter Endurance Kampioenschap. Een vier uur race eh, die zo dadelijk, en ik denk dat dat eh, rond half vier zal zijn eh, van start gaat. Nou, vijf uur wordt het al donker, dus eh, het grootste gedeelte van deze race zal gaan plaatsvinden in de duisternis. Ja. Oké, okay. uh, hoeveel equipes zijn er aan de start Willem? Uh, we hebben totaal uh, 34 equips uh, aan de start. Dus een uh, lekker gevuld uh, startveld uh, met een grote diversiteit uh, aan auto's. Ik moet wel zeggen dat het uh, merk BMW uh, daarin overheerst. We zien uh, 15 BMW's aan de start, maar ja, de BMW is uh, niet uh, alles zo, want de snelste en dat is de Wolf uh, GB08, uh, die de pole position veroverd heeft vanmorgen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 you <laughs>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 Ja, en dan ga je de ik hoor, op dat moment. Helemaal goed, Willem. dankjewel voor dit moment. Willem live vanaf het circuitpark Samvoort. En jordens, hoort het, zo meteen om kwart voor vier... dan komen we weer terug bij Willem van deze. Maar de voordeel om half vier is nog even de evenementagenda... en er zijn weer heel veel evenementen te gaan, hoor. Dus hou je radio aan op CFM Samvoort, dan houden wij jou op de hoogte. naar 1986 met deze Wax, Je de right between the eyes. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. <t jumpsuit> www.zfmsandvoort.nl En wil je op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortse nieuwtjes en het nieuws van ZFM? Kijk dan eens op www.zfmsandvoort.nl De vernieuwde website van ZFM. Hier is Kleddersnijds.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 Tot zover. Gelukkig maar. Zo duidelijk dus de evenementagenda. Hoor je alle evenementen waar je de komende dagen naartoe kunt. En al wat je al zei het al, aan het begin van dit programma. Het is weer een hele waslijst. En verwacht je van oud wordt een beetje rustiger. Na oud en nieuw. Maar nee hoor. De evenementen gaan hier in Zalvoort gewoon door. En er zijn natuurlijk enorm trots op dat dit een dorp is waar het altijd leeft. We krijgen zin in Zalvoort, zou ik maar zeggen. Hier is Zernies. Dankjewel, dankjewel. yo the and I love your smile. Het is drie minuten, overal vier geworden. Zullen we gaan doen? De evenementagenda, Albert-Jan zit er helemaal klaar voor.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 en helemaal zandvoorts gebeuren. Dan gaan we naar aanstaande dinsdag. Dan is het weer tijd voor cinema-nostalgie. En nostalgisch wordt het dinsdagmiddag om 1 uur. Want dan hebben we de musical Chitty Chitty Bang Bang... met in de hoofdrol Dick van Dyke en Sally en House. Wie kent de film niet als u van boven de 50 bent? Dat allemaal op 6 januari om 1 uur. Cinema-nostalgie Chitty Chitty Bang Bang...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 omdat, zo ze zegt, een, een band die volledig uit dames bestaat. Dat allemaal op 10 januari vanaf 4 uur. In het gezellige juttertje, het, het bargedeelte van Thalassa, strandafgang nummertje 18.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 tot zover. Tot zover. Oké, okay, nou genoeg te doen, dus hier in zo voort. Door met mooie muziek. Hier is A Simple Life. If we could be anywhere, where would it be? Take we need.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 80 de die Pieter en Going Dancing Down the Street. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Zandvoort. Naar Race Reporter, Wereldgerezen. En uh, collega Albert, jouw voorstelde net even buiten de uitzending om de vraag aan uh, Willem Was zij al gestart. En toen zei Willem voor de tweede keer: Hoe bedoelt u? Ja, Goedemiddag. Klopt, klopt helemaal. Goedemiddag uh, nogmaals uh, vanaf het uh, circuit Zandvoort.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 Dat ging, uh, de laatste van wie we dat uh, verwacht hadden. Helemaal geen schade verder, maar uh, toch zoveel oorlog uh, op de baan uh, dat de code 60 werd uh, ja, ingevoerd om... Uh, da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 En dat is natuurlijk altijd leuk reizen. Dat doe je liever onder andere omstandigheden... dan dat je door een incident achteraan moet beginnen weer opnieuw. Maar hij zal ongetwijfeld op een gegeven moment weer... met een grote glimlach onder die helm... mee de auto weer gaan verspalken. Iets wat hij in de loop van de week weer gaat doen... maar dan onder andere omstandigheden... vanaf woensdag is hij weer actief in Dubai... met de 24 uur Dus Deze prof... Ja, die warmt zich hier in de kou op voor de hitte van Dubai. <laughs> Oké, okay, maar goed, alles is verder uh, goed onderweg, en uh, ondanks uh, ja, de, de, oh, de gelekte olie van de BMW, maar iedereen is nog in het veld uh, aan het rijden. Ja, iedereen rijdt nog uh, op de uh, van die BMW, ja. nou, uh, denk ik, dan uh, de uh, 1-1-1 van de 34 uh, Eclipse. Oké. Okay. Goed, kwart over vier komen we weer bij je terug uh, Willem. Oké, nog lekker, meisje. Je hebt gelijk. Genieten van Willem en tot zometeen. Hier is Avicii, de nieuwe show heet Good Days. tree,